4 uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Heck. Ja, en het grote vervolg en op weg naar de finish in het hartje van Londen. Natuurlijk in dat prachtige Britse decor. Drie vrouwen vooruit en Marianne Vos zit erbij. Koos Moerhout is hier te gast om deze koers te volgen. Naast Gio Lippens natuurlijk en ook de Nederlandse ambassadeur in Londen. Pim Waldek is komend uur bij ons te gast. Eerst het vier uur NOS nieuws met Lieselot Thomassen. Het Russische ruimtevrachtschip Progress is na één mislukte poging nu vastgekoppeld aan het ruimtestation ISS. Bij het ruimtestation wordt onderzocht hoe ruimteschepen gemakkelijker kunnen vastleggen en ontkoppelen. Progress was bij het ISS om afval op te halen. Het was de bedoeling om het schip een keer extra los te koppelen en weer vast te maken. Maar die poging eerder deze week mislukte. De systemen weigerden door de kou. De Progress wordt morgen weer losgekoppeld en verbrandt dan met het afval van het ISS in de dampkring boven de stille oceaan. De organisatie van de Olympische Spelen gaat militairen en kinderen uit de buurt toelaten tot de stadions om lege plekken op te vullen. Gisteren kwam er veel kritiek op de lege stoeltjes bij de wedstrijden, onder meer bij het zwemmen en de hippische onderdelen. Veel Britten reageerden boos omdat ze geen kaartje hadden kunnen krijgen en nu zagen dat er nog genoeg plaats was in de stadions. Volgens het organisatiecomité zijn het vooral officiële vertegenwoordigers, Olympische officials en hun familieleden die wegblijven terwijl ze een kaartje hebben. Het zijn meestal geen sponsors die niet komen opdagen, zoals de Britse minister van Cultuur Hunt suggereerde. Opnieuw wordt zwaar gevochten in Aleppo, de grootste stad van Syrië. Volgens een correspondent van de BBC worden beschietingen gemeld in en rond het centrum van de stad. Het Syrische leger neemt met tanks en artillerie wijken rond het centrum onder vuur, maar de opstandelingen bieden stevig weerstand en volgens een activist kunnen legertroepen de wijken niet in. Die activist zegt ook dat 1200 strijders in de stad vechten tegen het leger. De Tilburgse kermis heeft de afgelopen tien dagen het recordaantal van ruim anderhalf miljoen bezoekers getrokken. Daarbij zijn ook de bezoekers meegeteld die vandaag op de laatste dag worden verwacht. Het drukst was het op Roze Maandag, daar kwamen 375.000 mensen op af... De Tilburgse kermis is de grootste in zijn soort van de Benelux... en wordt ieder jaar beter bezocht, maar dat is niet waar het om gaat... zegt verantwoordelijk wethouder Muller van Tilburg. Op zichzelf, uh, groot, grote bezoekersaantallen zijn geen doel op zich. Wij streven ernaar om de beste kermis van Europa te worden. En uh, natuurlijk heb je daar voldoende bezoekers voor nodig... om voldoende massa te hebben... om de, de grootste, de snelste en de nieuwste attracties naar Tilburg te halen. Maar het is geen doel op zich, het is wat dat betreft meer een uh, middel. En de kwaliteit, dat staat nu ons uh, bovenaan. Volgens de wethouder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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is vier minuten over vier. Komend uur de ontknoping van de wegwedstrijd bij de vrouwen. Het ene moment is het droog, het andere moment regent het. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Heck en Lucella Carasso. Gio Lippens, wij willen weten. Er waren er vier, er waren er drie. Zijn ze nog weg? Ze zijn nog met z'n drieën, maar je houdt af en toe toch je hart vast. Want op dit natte parcours, daar, ja, daar is het ongeluk zit toch in een heel klein hoekje. Want er hoeft maar een steentje te liggen of een stukje glas. En je rijdt lek zoals Shelley Oldstad overkwam. De Amerikaanse in de kopgroep. En dat is misschien wel het enige dat Marianne Vos op dit moment nog kan tegenwerken. In haar jacht op de Olympische titel. Want het verschil met het peloton loopt langzaam op. 34 seconden is het. Terwijl er nog 23 kilometer maar te rijden zijn. En de... Met name de Duitse ploeg. Ongelooflijk veel werk daar doet uh, op kop. Terwijl we nu weer kijken naar de drie uh, vrouwen daar. Uh, we zien de, Am de Engelse. Uh, Elisabeth Armestad zien we op kop uh, draaien. Sablinskaya die af en toe. moeite heeft om weer aan te pikken. Als ze uh, de kopbeurt gedaan heeft. Want dan zie je toch een gat ontstaan. Het is net een beetje als bij een ploegentijdrit. Een man die hard op kop gereden heeft. die zich dan laat afzakken. Dat hij dan toch. moeite heeft om dan in het treintje aan te pikken. Maar die Sablinskaya, Het is wel een oermens hoor. En uh, ze is oersterk. Ze kan hard rijden. En. Uh, die kun je er heel goed bij hebben. Vooral ook omdat zij nou niet echt de rapste sprinter van allemaal is. Armitsted, dat is degene waarmee Vos rekening moet houden. Als het zo meteen op een sprintje uitdraait op de Mol. Onderweg regent het. En ik kijk even naar rechts. En zie dan dat daar in de verte een grote donkere wolk aankomt. Ik ben blij dat wij het hier op de Mol ook niet droog houden. Gio Lippens ja. was dat. Dan gaan we naar uh, Lars Geerts. Want die is bij het beachvolleyball in het centrum van Londen ook. Nummer door en schuil. Uh, hoe gaat het, Lars? Het ging heel goed, moet ik zeggen. Het ging heel goed in de eerste set. Met het 21-18 vo, uh, voor nummer door en schuil tegen het koppel Hernandez en Vanje uit Venezuela. 21-18, dus ze wonnen de eerste set. Maar inmiddels zijn we dik in de tweede set. En het is het koppel uit Venezuela dat de leiding heeft genomen. De voorste leiding heeft genomen. Mag ik wel zeggen. Het is 17-11, het wordt hier zelfs 18-11 nu voor het duo uit Venezuela. Schel en nummer door dus in de problemen in de tweede set. We gaan naar het wielrennen. Aangeschoven is hier uh, Koos Moerhout uh, zelf jarenlang uh, wielrenner... in allerlei ploegen gereden en hier uh, te gast uh, een aantal dagen in Londen. Koos, we gaan snel over die koers praten. Uh, drie mensen vooruit. Vos maakt een hele sterke indruk. Zegt Jo, ze moet ook wel heel veel doen. Hè? Ja, de druk ligt op haar schouders. En dat geeft ook gelijk het probleem van uh, die ab absolute favorietrol weer. Dat zag je gisteren met uh, Cavendish en de Engelse ploeg. Ja, dat heeft uh, Marianne Vos en uh, de Nederlandse ploeg hebben dat ook. Uh, ja, iedereen kijkt toch een beetje naar haar. En dat uh, betekent dat zij uh, het leeuwdeel van het werk wel op moet knappen. Ja, en is, is zij dat wel gewend in zo'n koers om dat te doen? Ja, je ziet ook dat ze de verantwoording oppakt. Natuurlijk is ze dat gewend. Want ja, eigenlijk overal waar ze aan de start staat, uh, ja, wordt ze als uh, de absolute topfavoriet gezien. Um, maar, maar dat ja. ze ook zoveel werk moet verzetten? Ja, nou ja, het is gewoon echt absoluut de absolute beste renster uh, ter wereld. Uh, maar uh, dat gezegd hebben, dat wil absoluut nog niet zeggen dat je hier ook gaat winnen. Z zij uh, is zelf meegesprongen. De Britten hadden gisteren een hele duidelijke tactiek gekozen, die ook wel bekend was. En uiteindelijk rekenden ze verkeerd. Vos wil dat risico eigenlijk niet nemen. Hè? Die denkt gewoon op een gegeven moment: ik ga zelf mee, ik ga het zelf wel regelen. Ja, dat is misschien als je terugkijkt op de, op de mannenrace. Uh, ja, de, het, het is altijd uh, makkelijk praten achteraf, ja. natuurlijk. Hè, maar uh, ja, waar vorig jaar op het wereldkampioenschap in Denemarken uh, ja, de, de Engelse ploeg van A tot Z eigenlijk op kop heeft gereden. Maar dat was wel met negen man. Uh, dachten ze dat hier ook te kunnen doen. Maar dan uh, mis je toch die laatste vier mannen. Het is hier uh, met vijf man starten. En Kevin uh, ja, is natuurlijk ook in die mate topfavoriet dat, dat er geen enkele ploeg uh, bereid was hem te gaan helpen. We gaan even terug naar het beachvolleybal. Die tweede set in de wedstrijd van door en Schel tegen het koppel uit Venezuela. Het was 18-11 voor de jongens uit Venezuela. De mannen moet ik zeggen, Lars. Hebben ze die set gewonnen? Uh, nog niet. Ze hebben de set nog niet binnen. Het is 19:14 inmiddels. Het lijkt erop dat uh, de, het koppel uit Venezuela wat zenuwen heeft gekregen aan het eind van die set. Want ze beginnen foutjes te maken. Drie fouten op rij. Schuilen door hoeven er alleen maar naar te kijken. Hoeven de bal alleen maar over het net te spelen. En erop te wachten dat Hernandez en Vanier hun fouten maken. En zo komen ze weer terug. Maar het is wel een grote, grote achterstand van vijf punten die ze nog hebben. Maar gelukkig ze hebben de eerste set gewonnen. Het enige dat kan gebeuren. Het ergste dat kan gebeuren... als ze deze set verliezen, is dat ze een derde set moeten spelen. Gaan we weer naar Gio Lippens. Als je met drie wegblijft, heb je in ieder geval alle drie een medaille. Dat onderscheidt deze wedstrijd van andere wedstrijden. Maar blijven ze weg, Gio? Ik denk het wel hoor, want die voorsprong die loopt maar op. Op 26 kilometer was het 30 seconden. Op 25 kilometer van de streep 32 seconden. Nu op 20 kilometer van de streep 39 seconden. En dat betekent dat ze stukje bij beetje uitlopen op dat peloton... waar het vooral de Duitse vrouwen zijn die echt het tempo moeten maken. En waar we zojuist even een kijkje konden nemen. En toen zagen we nog maar één Nederlandse erbij zitten. Annemiek van Vleuten. De andere twee hebben hun werk gedaan. Loes Gunnewijk weggevallen trouwens door een valpartij. Letterlijk dus. En uh, Ellen van Vleuten. Van Dijk die er werk meer dan gedaan heeft in deze koers. En die zich uh, nu mag gaan uh, geestelijk voorbereiden op de Olympische tijdrit van komende woensdag. Maar die drie die maken dus kans. Ja, ze eh, maken kans. Ik denk dat ze absoluut kunnen wegblijven in deze ja, zeer slechte weersomstandigheden. Het is uh, ontzettend moeilijk hier op dit parcours. tijd kijkt nu weer eventjes achterom. Daar komt Zabelinskaya weer, Vos dan weer in het wiel. En zo draaien ze... Keurig hun kopbeurten. Uh, en af en toe wordt er even omgekeken... om te kijken of de rest eraan komt. 36 seconden is nu het verschil. betekent dat er weer drie seconden afgesnoept is. We hebben nog 19 kilometer te rijden. Linksaf, dames. Dan gaat het allemaal goed. Op weg naar Londen, op weg naar de Mol. Ja, we zien hier heel slecht weer. Het wisselt elkaar af. Koos Moerenhout. Marianne Vos zei van tevoren... maakt mij niet uit. Laat het maar een keiharde koers worden. Al, al regent het de hele dag. Zij kan hier tegen. Ja, ze kan hier zeker tegen. Dat is ook uh, ja, haar kracht natuurlijk. Ze is, ja, ze is gewoon de beste en ook mentaal, denk ik. En uh, ja, dat, hè, dat wil niet zeggen dat ze gaat winnen. Want dat weet je uiteindelijk nooit. Nee. Dat blijft sport. Want, want als je kijkt hoe ze nu op de fiets zit... wat, wat lees jij af aan haar houding? Uh, dat ze heel gretig is. Uh, ze rijdt in een iets lichtere versnelling als, als haar tegenstanders. En dat is zeker uh, met, dit, uh, met dit weer. Wat, ja, de kou zal toch een beetje in de spieren gaan slaan uh, door die regen. Is dat ook wel verstandig. Um, alleen, um, ja, kijk, even verder, ja, het zal zo meteen. Het kan ook nog alle kanten op. Hè. De, het peloton is nog niet definitief uh, verslagen, want het is nog steeds een lang lint. En uh, enige aarzeling uh, bij de drie koploos, koploopsters, en uh, ze zijn weer terug. En ja, ook uh, lekker banden moet je nog steeds vrezen. Zelfs valpartijen, denk ik, in, in een hartje, hartje Londen met al de, de oversteekplaatsen, zebrapalen, en noem maar op. Dus dat uh, we, het is nog zeker geen gewonnen zaak. Koos, ik zei dat net, ze zijn met drie weg, ze hebben in ieder geval een medaille. Is het inderdaad de enige wielerwedstrijd waarbij je uh, kunt zeggen van nou derde worden. Heb je in ieder geval nog wat, zeg maar. Telt dat, zo'n Olympische medaille, toch wel? Natuurlijk telt dat. En ik denk dat het voor uh, heel veel deel deelnemers uh, ja, zou tellen. Uh, kijk gisteren naar uh, Rigoberto Iran. Ik denk dat hij heel blij was met zijn zilverplak. Uh, maar voor een topfavoriet als Marianne Vos uh, telt ja. die tweede en derde plaats niet meer. Uh, ja, zij uh, wil gewoon winnen en ze gaat 100% voor de winst. En uh, alles wat minder is, zal zij in eerste instantie toch als verlies ervaren. Uh, en uh, ja, de, pas na een tijdje zal ze dat ook wel weer kunnen plaatsen natuurlijk. Zij gaat voor goud en voor niks anders. Even verderop uh, is beachvolleybal aan de gang. Die tweede set van uh, Reinert Nummerdoor en Richard Schuil. Lars Geerts. Ze hebben het niet kunnen redden. Het werd 21-17 voor het koppel Hernandez-Vanje uit Venezuela. De Nederlanders kwamen heel dichtbij, want ze stonden 14-20 achter. De Venezolanen gingen foutjes maken. Richard Schuil en Reinert Nummerdoor dachten ervan te profiteren. Maar uiteindelijk was het één foutje van Richard Schuil... die de bal niet goed plaatste, die ervoor zorgde... dat Hernandez Hernandez en Vanier de tweede set binnenhaalden. En de stand dus weer gelijk wordt 1-1. Het wordt een derde set hier in Londen. Wij gaan weer naar Gio Lippens, want we willen geen kilometer meer missen Gio... van dat uh, prachtige slot van deze vrouwenwegwedstrijd. Nou, en het pact daarachter wordt steeds groter... want uh, niet alleen de Duitse vrouwen en de Italiaanse draaien mee op kop... maar inmiddels zijn ook de Amerikaanse mee gaan rijden. Logisch natuurlijk als je ziet dat een van jouw vrouwen wegvalt uit de kopgroep. Shelly Olds dus met die lekke band teruggevallen in het uh, peloton. En dan is het maar werken geblazen om te proberen dat peloton erbij te krijgen. Ook de Zweedse vrouwen rijden mee. Uh, Emma Fallin en uh, Emma Johansson, dat, of Emilia Falin moet ik zeggen... en Emma Johansson, dat zijn de twee vrouwen die daar vooraan ook gewoon vol meedraaien. En je ziet het inderdaad, wat net uh, door Koos ook al werd gezegd... het is één lang lint, dat peloton. Ik denk 25 vrouwen, daar houdt het mee op. En maar de voorsprong loopt wel op, hoor. Het was net 39 seconden, het is nu 40 seconden. Eén tel erbij gekomen voor die drie vrouwen aan de leiding. Zabelinskaya, Amitsted en Marianne Vos. Die nog steeds goed samenwerken. Maar als je dan die weersomstandigheden ziet... als je dat water ziet liggen daar op de weg... Dan hoop je toch één ding. Laat er alsjeblieft geen splintertje liggen die door die banden heen kan prikken. Want dat zou alles in duigen kunnen gooien. Koos uh, Moerhout, wij kijken. Jij zei Marianne Vos is gretig. Ze is de topfavoriet. Ze mag eigenlijk. Al het andere is verliezen. Is dat ook het grote gevaar voor haar? Dat, dat, ze heeft al zoveel gehad. Ze is ook Olympisch kampioen. Maar natuurlijk in een hele andere discipline. Het moet bijna hè, vandaag. Ja, dat is zo. En dat, dat is natuurlijk vooral ook de druk die dan van buitenaf wordt opgelegd die druk heeft ze zelf ook. Ze gaat eigenlijk puur alleen voor goud. En ja, ze is, uh, ja, ik denk dat je ook gewoon kunt stellen dat ze de beste van de wereld is. Maar het blijft wel sport. En daarmee weet je nooit zeker vooraf dat je goud gaat halen. Ik denk dat uh, Team Sky, uh, dat is eigenlijk één op één met de Engelse Wielderbond. Ja, die hebben hier echt jaren naartoe gewerkt. En ze, zijn, ze waren gisteren natuurlijk toch de grote verliezers. En, uh, en dus ja. de druk op Armitsted is denk ik ook groot vandaag. Ja, absoluut. Uh, zij heeft de, de druk van de natie nu op zich. En, uh, want zij nou ja. moet nu nog steeds die medaille halen. En het is al zondag. Ja, daarom. Hè. Het is, uh, je zou denken dat de Olympische Spelen bijna voorbij zijn hier. Maar, uh, want zij want van, wat, wat weet jij van haar? Wat zijn haar kwaliteiten? Ze is in ieder geval rap. dus. Uh, ook daar is Marianne nog steeds niet mee klaar. Als ze voorop blijven, dan uh, zal het dan uh, normaliter tussen haar en die, die armen gaan. Um, dat weer, jij Lucelle zei er net al even wat over, kun je beter een hele dag. Nu heb je gehad mooi weer, regen, dan weer even droog. Dan weer stromende regen. Het wind, is dat het vervelend voor je spieren? Of maakt het allemaal niet zoveel meer? op een gegeven moment nat is nat. Ja, eigenlijk nat is nat, ja. Op een gegeven moment trekt die, die kou toch in de spieren en dat krijgen er eigenlijk niet meer uit. Of de zon moet nu volledig gaan door, doorbreken, maar dat zie ik dan ook niet meer gebeuren. En Gio, die zei net, uh, hopen dat er niks op de weg ligt. Jij zei al dat er geen lekker band komt. Er zijn geen volgauto's, hè? Ik zag al eerder wielrenners vielen, hadden pech en vervolgens moesten ze maar een beetje met die gammele fiets weer verder. Nou ja, er zijn wel volgauto's, maar... Ja, maar ze zijn... zijn niet in de buurt? Uh, bedoel, je krijgt niet gelijk een nieuwe fiets als er iets misgaat. Nee, misgaan. kijk, de, in principe moet er een, een, een, een tijdsverschil van één minuut ongeveer zijn. En dan mag er een, uh, ja, de lande auto mag er dan tussen. Maar er zal nu ongetwijfeld een neutra neutrale materiaalwagen zijn. Ja, maar dat moet maar net jouw lengte zijn, toch? Uh, ja, <laughs> als, kijk... Als we uh, met een nieuwe fiets moeten komen. Ja, kijk, met, met deze voorsprong, als je lekker rijdt... dan heb je gewoon een heel groot probleem ja. natuurlijk. Kijk, als je twee minuten voorsprong hebt, dan, uh, dan kun je nog eens wat. Maar niet met, uh, met zo'n voorsprong. We gaan eens even naar Gio toe, want uh, die voorsprong... Uh, hoe groot is die eigenlijk, Gio? Ja, hij loopt weer wat op. Heel langzaam loopt het op, richting de 50 seconden. Zabelins nu op kop. Vos daar uh, in het... Het wiel. En dan uh, zien we daar achteraan die Lizzie Armistead zitten. Waarvan ik al had gezegd dat het toch een zeer behoorlijke sprinter is. Uh, alleen ik denk dat Vos normaal gesproken het uh, absoluut wint van Armistead als het echt op een sprint aankomt. Maar je weet het nooit wat voor onvermoede krachten er nog boven komen. 46 seconden is het verschil nu. Minder dan 15 kilometer nog te rijden. Terwijl dat peloton erachter maar blijft jagen en blijft jagen. En Lucella, ben gerust door, achter dat peloton, rijdt een hele stoet aan wagens. Ze zijn beschikbaar gesteld door organisatie. En daar zitten al die ploegen, die hebben daar hun eigen... oh wow, daar gaat het mis. Is het Clara Hughes die bijna de bocht uitvliegt. Van Vleuten die bijna de bocht uitvliegt. Het gaat allemaal net goed. En dan is het een van de Amerikaanse vrouwen die dan denkt, ik profiteer eventjes van deze chaos. Ik probeer weg te rijden. Hier een uh, probleem bij een van de wow. Canadese vrouwen. Het is de sprinster van Canada, Joelle Numanville. Die heeft een probleem door die versturing van uh, haar landgenote Clara Hughes. Een van de Amerikaanse vrouwen probeert er achteraan te rijden, maar dat gat dat rij je echt niet in je eentje dicht. En Koos Moerhout zegt dat is die bocht van Cancellara die gisteren daar uh, onderuit ging. Bord waar Cancellara viel. Hij is trouwens gisteren nog even naar het ziekenhuis geweest. Het laatste nieuws. Niks gebroken. Dus het zou nog kunnen dat hij de Olympische tijdrit gaat rijden. Maar de kans is niet heel groot. Want je zag het gisteren al. Hè. Die teleurstelling bij Cancelara had niks te maken met die wegrit. Het had veel meer te maken met het feit dat die tijdrit door zijn neus geboord zou worden. Maar wie weet. Misschien kan er nog een wondertje ontstaan. 45 seconden trouwens. Het verschil tussen de drie koplopers als Marianne Vos nu in het laatste wiel. 13,7 kilometer nog. 13,7 kilometer, 45 seconden. Ze gaan langzaam een beetje rekenen. Wij gaan uh, dat gaatje houden. Hè? Dat, dat gaat langzaam in die hoofden kruipen. Um, ze weten ook, als we met Vos naar de finish uh, rijden... dan hebben wij het moeilijk. Dus gaat dat spel zo aan beginnen... een kilometer of tien voor de streep... dat toch nog een van die anderen wat gaat proberen? Ja, ik denk dat, dat het nu nog te vroeg is om, om, om daaraan te beginnen. Ze zullen toch nog even een, uh, ja, een aantal kilometers... Uh, toch echt wel heel goed samen moeten werken en dan ja, vervolgens zal het gevaar dan uh, ja, wat wij betreft uh, vooral van die sablier, uh, hoe heet het zo weer die uh, Zambelincaia ja. Ja. komen want ja die weet gewoon zeker dat ze niet gaat winnen in de sprint van die twee dus die, die moet iets die, um, ja. en dan is het uh, ja ik, ik denk dat Marianne wel zo geredig is dat ze uh, gelijk op het wiel zit. We gaan eens even kijken of het ook zo hard regent... bij Beachvolleybal, de derde set... van Reinder Nummerdoor en Richard Schuil. Lars Geert? Ik zie wel druppels... Lucella, maar hard regenen kun je het nog niet noemen. Het is in ieder geval wat beter... voor Nummerdoor en Schuil in de derde set. Want ze staan voor met 6-4. En daar zag het aan het begin van deze set... totaal niet naar uit. De tactiek die Hernandez... en Fanny uit Venezuela hadden gekozen. Namelijk alles spelen op Richard Schuil. De 39-jarige veteraan. Die uh, wierp zijn vruchten af... in de tweede set. Die wonnen... de. De Venezuelanen, maar in de derde set speelt Schuil veel agressiever, kiest zijn momenten. En dus zie je dat de Nederlanders op een voorsprong staan. Terwijl de paraplu's in ieder geval uitgaan op de tribune. En de Venezolanen nu iets terug doen. Het wordt 6-5 en daar is Rijn de nummer door. Het Niet mee eens. Gaan we weer even naar Gio Lippens. Gio, want we willen het weten. 44, 48, 50, 46. Hoeveel is het? 44, 12,5 kilometer nog te rijden. Marianne Vos op kop. Dan die Engelse in de wiel en de Russin in het laatste wiel. En die moet weer alle zeilen bijzetten om gewoon het tempo van Vos te kunnen volgen. Ze wordt bijna uit het wiel gereden, die Zabelinskaya. En ik weet het niet hoor, of zij nog in staat is tot een demarage. Ik denk dat die Russin al blij is met het feit dat ze een medaille heeft als deze drie vrouwen wegblijven. En dat ze blij is dat ze hierbij mag zitten. In dat gezelschap van Vos, in het gezelschap van Armidstedt, de de grote Engelse favorieten dus. Armidstead, het zou toch wat zijn zeg. Als zij het hier gewoon gaat doen. Waar Mark dus gisteren faalde. Althans faalde. Hij kreeg het gewoon niet voor elkaar. Het peloton bleef niet bij één. Het pact tegen de Engelse was te groot. Maar hier zit dan wel een Engelse in die kopgroep. Met die Nederlandse Marianne Vos en die Zabalinskaya. Die Russin die er in ieder geval probeert goed mee te draaien. Volgens mij slaat ze nu een beurtje over. Dat is ook wel opmerkelijk. Vos die ertussen kruipt. En denkt van nou we proberen de tempo hoog te houden. Want anders komt het peloton. En in het peloton nog steeds uh, dat wordt uh, hard uh, doorgereden. Nu zijn het de Italianen die het tempo maken. Dan een Zuid-Afrikaanse erachteraan. Emma Johansson zit daarbij. Een van de Duitse. En Annemiek van Vleuten. Heel slim hoor. Als ze teruggepakt worden en het komt door de sprint, dan zal van Vleuten aangaan. Want die weet ook wat winnen is. Heeft al veel wereldbekerwedstrijden gewonnen. Want vorig jaar zelfs de strijd om de wereldbeker was de regelmatigste in die wedstrijden bij de vrouwen. En nu begint het hard te regenen hier op de finish. Voor wordt een hele natte Komt zometeen. meteen. Ja, Koos um, de, de andere Nederlandse dames, hè, de, die hoeven nu niet in te houden voor Marianne Vos, dat ze een beetje dat peloton wat uh, proberen te, uh, nou ja, tegen te houden. Zo werkt dat niet bij de Olympische Spelen. Ja, het is niet te aan te raden om er naar voren te gaan liggen natuurlijk. Hè. Maar uh, ja, kijk, uh, Annemiek zit heel attent van voren. Annemiek van Vleuten. En zij, de, dus ja, zij wacht denk ik ook nog wel op een kantje van, stel dat ze terugkomen. En uh, zij probeert dat tempo zeker altijd te doorbreken. Maar ze is nu alleen nog uh, de enige, nog maar. Dus uh, ja, veel uh, Nederlanders zijn er nu ook niet meer. Nee, want die dynamiek is wel anders dan bij een tour-etappe. Als je, als je met elkaar met je ploeg rijdt en er is eentje voor. Ja, klopt. Maar uh, ja, het is een landenwedstrijd. Dus, uh, dus, uh, ze zijn nu maar met vijf. En uh, ja, de, de andere deelnemers uh, namens Nederland die hebben uh, ja, meer dan hun werk al gedaan. En uh, ja, die zitten nu ook niet meer in die eerste achtervolgende groep. Als je nou van tevoren kijkt, dan kan ik me altijd voorstellen... in een ploeg is het op een gegeven moment wel redelijk duidelijk. Je hebt kopmannen, je hebt ieder weet een beetje wat zijn of haar taak is. Maar bij zo'n Olympische wedstrijd kan ik me toch voorstellen... dat zo'n Van Fleuten, die toch ook redelijk wat gewonnen... heeft ook ergens nog in haar achterhoofd droomt van nou ja, als we dan toch terugkomen... ik bedoel, daar zit natuurlijk toch ook altijd wel een individueel belang. Of is dat iets wat je nou van tevoren heel goed moet bespreken met elkaar... hoe je dat, uh, hoe je dat doet? Nou, ik denk dat... Het tussen Marianne uh, Vos en uh, Annemiek Vervleut helemaal niet speelt, want uh, ja natuurlijk een klein beetje, uh, je bent toch een individuele sporter, maar um, naast het landenverhaal uh, rijden ze ook uh, in Nederland voor uh, allebei voor de Raubank-ploeg. dus wat dat betreft uh, gaan die er wel met elkaar eens zijn. Maar dat is natuurlijk wel een uitdaging, dat is altijd zo, dat zowel voor de wielrenners uh, als uh, in de voetballerij ook, uh, ja, je kunt individueel allemaal sportklas hebben, maar je moet er wel een team van zien te smijden. Ja, Gio Lippens, uh, wat me opvalt is dat, dat de drie uh, dames voorop uh, vaak omkijken, niet alleen naar naar elkaar van neem jij nu even over... maar ook verder. Hebben ze, hebben ze geen idee... hoe ver ze voorliggen? Hoe, hoe zit dat... bij deze koers? Uh, ze hebben geen oortjes... in ieder geval. Net als de mannen dat... gisteren hadden. Bij de mannen maakt dat nog wel... wat meer dan bij de vrouwen, hoor. Want die zijn toch wel... erg gewend om in de meeste wedstrijden... de, de, de grote wedstrijden, de klassiekers... en de Tour met oortjes te mogen rijden. Bij de vrouwen speelt dat iets minder. Maar uh, ze hebben natuurlijk wel... informatie gekregen van een motor... waarop dan met een schoolkrijtje geschreven wordt... wat het verschil is... Tussen tussen de kopgroep. Dus ze weten het wel. Maar ik kan me voorstellen dat ze het allemaal niet helemaal vertrouwen daar eh, vooraan. Sabelinskaya krijgt trouwens even naar beneden. Wat, wat zeg ik? Armitsted is het. Wat zou er zijn? Zou ze het gevoel hebben dat de achterband misschien langzaam leeg loopt? Dat zou toch wat zijn? Als die Engelse dadelijk ook nog wegvalt uit die kopgroep. Voorlopig rijdt ze door in het wiel van Marianne Vos. Sabelinskaya daar dan weer achter. We zitten binnen de 10 kilometer. Het verschil opgelopen weer na 47 seconden. Het blijft eigenlijk een beetje constant. Wat? Dat ze daarachter ook proberen met die Verenigde Naties die erachteraan rijden. Nu is er een van de dames weggesprongen uit het peloton. Is het een uh, Italiaanse netus de Finse, Pia Sunstedt. Die probeert weg te rijden uit het peloton. Maar wat ik al eerder zei, in je eentje die sprong maken, dat lijkt me vrij kansloos. Je moet samenwerken om deze drie nog terug te pakken. En ze komen steeds dichterbij. 8,6 kilometer nog maar, 45 seconden. De man komt steeds dichterbij. 8,6 kilometer, 45 seconden. Dit is al een kilometer of 20, 25 dat verschil. Dat geeft wel aan, eh, aan de ene kant hoe hard ze gaan vooraan. Maar er mag ook maar niks misgaan voorin met die drie. Want het is nog zo dicht gereden. Hè? Nee, dat klopt. Het is, uh, je kunt denk ik wel stellen dat de beste drie gewoon nu vooraan rijden. Maar uh, ja, ze moeten niet gaan azelen. Want ja, de, het tempo blijft er wel in zitten van achteren. Dus wat dat betreft uh, is het uh, zeker nog geen gelopen spel. En ja, ik sta eigenlijk te kijken van het feit dat de Italianen hier ontbreken. Het uh, is toch het land wat de laatste vijf jaar uh, de WK's heeft beheerst. Ja. En uh, ja, zij zijn, uh, ze hebben of niet op zitten letten of ze kunnen echt niet beter vandaag. Het slagje gemist. We gaan... We gaan eens even naar. Uh... Het beachvolleybal. Kijken hoe het is bij die wedstrijd van Reiner Nummerdoor en Richard Schuil. Tegen uh, twee mannen uit Venezuela. Hernandez. En, en zeg je nou Fane, Lars? Fane, heb ik opgeschreven. Jesus Villavane Martina heet hij voluit. Dus vind je het erg als ik het even bij Fane houd. Prima. Vanier, uh, die uh, gaat uh, waarschijnlijk verliezen. Want er zijn vier matchpoints voor Schuil en Nummerdoor. En ze ontvangen in service. Komt de klap van Schuil. Is die hard? Nee, heel zacht. Maar wordt onderschept door de Venezolanen. Kunnen die aanvallen? Is het Nummerdoor? Goed bel. Mag Nummerdor nog een keer aanvallen. Doet dat hard. Opnieuw gestopt. Venezuela aan de bal. Nee, ook niet aan de grond. Nummerdoor opnieuw. Wat kun je doen? Hard. Hard via het blok uit. En daar is de overwinning van Schuil en Nummerdor op deze Olympische Spelen. De eerste overwinning van een Venezolaans duo in twee, drie sets. 2-1 dus. Dat had een stuk eenvoudiger gekund. Want dit koppel uit Venezuela is op papier een stuk, een stuk minder dan de Nederlanders. En uh, Richard Schuil en Rein de Nummerdoor hebben zichzelf geen dienst bewezen door lang, lang in de kou te spelen. Ze hadden het in twee sets uit moeten maken, ze hebben het niet gedaan. Richard Schuil is er toch blij mee, hij lacht. Ook Rein de Nummerdoor is gelukkig nog twee wedstrijden te gaan in deze groep. De start is er, er is gewonnen. Ja, nog twee wedstrijden te gaan. Lars, even voor de mensen die nu geïnteresseerd raken in het beachvolleybal. Hoe werkt het systeem? Het systeem is dat je in een groep speelt. De nummers twee van elke groep die gaan door naar de volgende ronde. En dat betekent dat je feitelijk met twee wedstrijden winnen in je groep al redelijk veilig bent van de volgende ronde. Lars Geerts. En wij gaan weer naar Gio Lippus. Hoeveel kilometer, hoeveel seconden... Nog 7 kilometer, 47 seconden. Het begint te donderen boven de aankomst hier. Het is een fantastische vrouwenkoers. Ze hebben er wel een spektakel van gemaakt hoor, die vrouwen. Dat moet je ze absoluut uh, toegeven. En deze drie vrouwen die gaan het dadelijk uh, beslissen. Hier op de streep Zabelins, Kaja, en Marianne Vos. Vos nu achteraan een beetje, beetje, beetje sparen misschien wel. Om straks in de sprint onverbiddelijk toe te slaan. Armitsted, die denkt, ik rijd door, want ik rijd in eigen land voor eigen volk. Er staat veel volk. Toch nog weer langs de kant van de weg in Londen. Want we zijn inmiddels alweer de Thames over gegaan. En dat betekent dat ze weer door de straten van Londen rijden. Nog niet echt in het centrum aangekomen. Maar de drie die rijden in ieder geval op Londense bodem nu. En weten dat de stallen dat ze die kunnen ruiken. Bijna letterlijk hoor. Want de koninklijke stallen hier vlak achter de finish aan de mall. Die zijn hier ook alweer een lekker band in het peloton. We zagen zojuist ook een valpartij in het peloton. Van een van de russinnen. En dit is, is het Emma Pooley. Voor Volgens mij zit Emma Poelie, jawel, die een lekker band heeft. Goed, die kan in ieder geval niks meer uh, doen daar. Maar ze hoeft ook niks, want ze heeft een landgenote vooraan te zitten. Amitstedt samen met Vos en Zabelinskaya. Koos Moerhout, we rijden Londen binnen, dat decor. Het is wel ongelooflijk in een land waar we vroeger van dachten... daar wordt alles gedaan, behalve wielrennen... dat er toch uh, zo'n wielerspektakel dit hele weekend is. Hè? Want wat dat betreft is het qua publiek en hoe ze het gedaan hebben wel schitterend. Hè? Ja, het is, het is natuurlijk een geweldige entree, hè... Uh... Als je het vergelijkt met de Tour, de finish op de Champs-Élysées, dat is een geweldig plaatje. Maar dit heeft ook wel iets natuurlijk. En uh, ja, ontelbaar veel mensen langs het parcours gisteren. was Enorm was het natuurlijk heel goed weer. Maar superveel mensen. En dat is nu weer zelfs in dit, dit slechte weer. Nou, en uh, nog een paar kilometer te gaan. Wat zou jij Marianne Vos nu aanraden? Wanneer moet ze weg proberen te springen? Moet ze weg proberen te springen nee, zij voor kan, de finish? zij kan vertrouwen op, op haar sprint. Dus uh, ik denk dat het voor alleen maar gunstig is als het tempo zo hoog mogelijk blijft. En uh, ja, als ze enigszins ergens nog een klein beetje kan sparen... dan is het uh, natuurlijk nooit verkeerd. En is ze dat nog steeds aan het doen, Geo Lippens? Ze is dan nog steeds aan het doen en ze spaart ook af en toe een beetje, hoor. Want ze is niet gek. Het is natuurlijk een van de betere rensters fysiek gesproken, maar ook mentaal is het natuurlijk een ijzersterke renster. Ook al heeft ze dan vijf keer achter elkaar klop gehad op een wereldkampioenschap. Maar Marianne Vos kan ook wel rekenen, kan ook wel denken. En ze moet gewoon de gedachten wat dat betreft een beetje uitschakelen. Ze moet niet te veel nadenken, niet te veel gaan denken wat er allemaal nog kan gebeuren in die finale. Ze moet gewoon vol doorrijden met deze twee andere vrouwen. 4,7 kilometer nog. Het verschil nog steeds 47 seconden. Het loopt niet op, het loopt niet af. Daarachter wordt van alles geprobeerd. We zagen net de Belgische Liesbeth de Vocht wegspringen uit het peloton. Die houdt wel van dit weer hoor. Het is een echte Flandrien bij de vrouwen als je dat zo kunt noemen. Een klassieker specialiste. Vaak goed in het voorjaar. Maar zij probeert daar weg te springen. En ik zeg het al vaker je moet het niet in je eentje proberen. Je moet samenwerken daar in het peloton. Want dat is de enige kans om deze drie nog terug te krijgen. Maar ik denk dat het zometeen gaat uitdraaien op een sprint van die drie vrouwen. Of misschien nog wel een demarage. En Annemiek van Vleuten speelt het spelletje weer slim. Je kunt het bij de mannen niet proberen. Dan word je letterlijk uit het peloton gerost. Maar zij nestelt zich weer op de tweede plek. Achter de vrouw die daar op kop rijdt. Dat was Lisbeth de Vocht. En Want die is inmiddels weer teruggepakt door het peloton. Zij verstoort de samenwerking daarachter in het peloton. En wat ik al zei, dat moet je bij de mannen niet proberen. Dit peloton wordt weer gedemareerd en ik geloof dat het weer die de vocht is die daar het wiel kiest van. Ik dacht een van de Italiaanse die daar wegspringt moeilijk te zien omdat het met bakken tegelijk naar beneden komt. Je ziet wat schimmen daar op de fiets rijden. Gelukkig weten we dat de drie vrouwen op kop. Dat het de Nederlandse is makkelijk te herkennen natuurlijk. Marianne Vos aan de oranje kleding. Dan Zabelinskaya erachter. Armitstert erachter. 3,6 kilometer nog te rijden. Het verschil wordt iets kleiner. 42 seconden. I do. Bij het peloton zag je een van de dames wegrijden. Het was weer een van de Duitse vrouwen die het probeerde. Maar het was geen echt serieuze poging. En het verschil loopt wel iets terug hoor. 39 seconden. Je kunt merken dat ze daar vooraan. Dat Marjane Vos, uh, Elisabeth Armistad en Olga Zabinskaya. Dat die toch iets meer beginnen te rekenen. Beginnen te kijken nu. En dat betekent dat het tempo een klein beetje zakt. Maar ze rijden nog steeds voluit. En Vos die daar. Ik dacht even dat ze aan wilde gaan. Want je zag er even wippen op het zadel. Maar uiteindelijk blijft ze gewoon uh, zitten. Zij neemt de kop over, inmiddels in het centrum van Londen aangekomen tussen de statige gebouwen. gaan ze weer hoor, de drie. Uh, Vos die heel even een klein gaatje laat vallen. Het is niet echt dicht op het achterwiel zitten. Maar misschien wil ze geen risico nemen. Zabalinskaya laat ze even een meter te rijden. Maar nu komt ze dan weer aan het achterwiel bij Zabalinskaya. 2,5 kilometer nog. De spanning stijgt hier op de mall. We weten dat er aan de overkant veel oranje supporters zitten. We weten dat de familie Vos daar zit. Vader en moeder zitten daar op de tribune samen met Erwin Wennemars. En uh, we weten dat Marianne Vos hier een unieke kans heeft op olympisch goud. In Peking ging het mis, daar werd ze zesde in de wegwedstrijd, 14 e op de tijdrit. Daar liep het allemaal niet zoals het moest lopen, maar nu zit ze in de beslissende slag. 37 seconden, het wordt weer wat minder, 2,2 kilometer. Dat is het wel oppassen geblazen voor Marjane Vos. Want uh, ze had zojuist bijna een aanrijding met die Het zul je zien zeg, in de laatste twee kilometer dat je het achterwiel aantikt... van de vrouw die op kop rijdt en dan toch een beetje naar rechts stuurt. En uh, dat ze daar bijna tegenaan tikt. Dat zal je toch overkomen. Maar Marjane Vos stuurt er behendig omheen. Niet voor niets is ze een goede crosser. Ze kan sturen als de beste. Rijdt nu op kop en die gaat uh, aanzetten. Wat gaat Zabelinskaya doen? Zabelinskaya wil wegrijden. Maar Vos die pakt meteen dat achterwiel. Achterwiel. En dan kijk ik naar achter en dan zie ik ook dat Armitsted aansluit Anderhalve kilometer nog, 33 seconden met het peloton. Het is even draaien en keren in de straten van Londen met Sablinskaya nog steeds op kop. Die blijft wel doorbuffelen daar met die poging die ze net waagde om weg te rijden. Je kunt het niet serieus noemen. De vlag van de laatste kilometer, daar rijden ze nu onderdoor. Met Sablinskaya op kop, Vos daarachter en dan Armitstead. Het verschil met het peloton, 30 seconden. Veel is het niet, maar dat zullen ze in die laatste kilometer nooit meer kunnen dichtrijden. Marianne Vos, nu moet je het doen. Ga aan het wiel zitten van Armitstead. Ga niet al te veel risico nemen. Probeer niet weg te sprinten met Armitstead in je wiel. Want dan word je misschien nog wel geklopt in de laatste 500 meter. We zijn er bijna. Dit was de plek waar uh, gisteren Vino Kurov en uh, Rigoberto Oeran samen wegreden. Waar Oeran op een gegeven moment ging omkijken. Daar heb je Buckingham Palace. 500 meter nog maar. Buckingham Palace passeren ze nu aan de andere kant dan waar ze weggereden zijn. Bijna op de mal. Nog steeds geen sprint. En daarachter daar zie ik het pelotonnetje komen. Maar die die er op uh, ruime achterstand. Daar zal het zeker niet gebeuren. Ze zullen niet uh, stil gaan staan hier vooraan. Ze zullen zeker geen surplus gaan uitvoeren hier op de streep. Maar Armitstedt, die zit eigenlijk in een ideale positie. En pas op Marjane Vos, want Armitstedt kan sprinten. Het zal je toch niet gebeuren. Na vijf tweede plaatsen op het WK. Nu ook een tweede plaats op de Olympische weg. Het nog 200 meter. En dan gaat Marjane Vos aanzetten. Dan gaat Marjane Vos aanzetten. De Russin is geklopt. Armitstedt in het wiel. Komt Armitstedt er nog overheen of komt ze er niet?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 Vijf keer tweede op een WK. Huilend komt ze hier langs gereden. Marianne Vos, olympisch kampioene. En dan de sprint van het peloton. Daar wordt nog gesprint. Daar is het de, de Duitse, Teutemberg, die daar in ieder geval de vierde plek pakt. Maar wat doet het ertoe? Het kan ons allemaal niet schelen wat erachter gebeurt. Marianne Vos wordt olympisch kampioene. Ah, Koos uit. Zo, dat Wat was even wel Ja, het wel. Ja, als, als wielerliefhebber dan kun je er toch alleen maar van genieten. Wees gerust als niet wielerliefhebber ook, Koos. Ze moest het doen, ze deed het, ze heeft alles goed gedaan. Hè? Ja, ze, ze, ze reed ook een perfecte sprint. Ze heeft de verantwoording de hele dag ook genomen. De, de Nederlandse team heeft het, de verantwoording genomen. Ja, en ze maakt het af op een, op een, op een, op een grote wijze. Door de, ja, toch de Engelse topfavorieten ook nog eens even te, te verslaan. En gelijk de tranen. Wij praten zo verder over deze prachtige gouden medaille voor Nederland. Marianne Vos. Eerst krijgt u het uitgestelde nieuws van half vijf. Lieselotte Thomassen.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 Opnieuw wordt zwaar gevochten in Aleppo, de grootste stad van Syrië. Het Syrische leger voert beschietingen uit met tanks en artillerie op wijken rond het centrum, zo heeft de BBC gehoord. Opstandelingen bieden stevig weerstand en het leger zou er daardoor niet in slagen om de wijken binnen te trekken. De organisatie van de Olympische Spelen gaat militairen en kinderen uit de buurt toelaten tot de stadions om lege plekken op te vullen. Gisteren kwam er veel kritiek op de lege strootjes bij de wedstrijden. Onder meer bij het zwemmen en de hippische onderdelen. Veel Britten waren boos omdat ze geen kaartje hadden kunnen krijgen. Nu zagen ze dat er nog genoeg plek was in de stadions. Er was wel genoeg publiek langs de route van het wegwielrennen... Uh, waar Marianne Vos het eerste goud heeft gewonnen voor Nederland. Ze werd vijf keer tweede op het WK. In Peking lukte het niet, toen werd ze zesde. Nu won ze in Londen goud bij het wegwielrennen. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Laten we even teruggaan naar Gio Lippens. Acht minuten over vijf. Gio, heb jij nog steeds zicht op Marianne Vos? Ja, ik zie er nog steeds. De tranen zijn nu een beetje gedroogd. Een van de verzorgsters die er gezicht schoonveegt. Maar uh, ja, het was echt een tranendal hoor, bij Marianne Vos. Ik kan me dat voorstellen. Vijf keer achter elkaar geklopt in een sprint op een wereldkampioenschap. Eerst in Stuttgart, toen in Varese, toen in Mendrisio, Geelong in Australië. En vorig jaar nog in Kopenhagen door die Dekselse Bronzini. Bronzini trouwens die hier gewoon vijfde wordt. Wat is in de sprint van het peloton, geklopt door de Duitse Ina Teutemberg. Maar Marianne Vos doet het eindelijk. Wat maakt ze het fantastisch af. Zij stond onder druk als geen ander, denk ik. Want uh, zij was de absolute favoriete in het uh, vrouwenwielrennen. En om dan op deze manier olympisch kampioene te worden, om Ahmedster te verslaan. Toch echt een goede sprinster. Dat doet ze onvoorstelbaar goed. Ze gaat gewoon van kop af aan en pakt hier dat eerste goud voor de Nederlandse olympische ploeg. Wat een fantastische Fantastische medaille is het. Wat een mooie race was het ook. Want de Nederlanders hebben de koers echt gemaakt. Allemaal. Ellen van Dijk, Gunnewijk, Loes Gunnewijk. Uh, we hebben natuurlijk ook Van Vleuten nog van voren gezien. Van Vleuten die daarna weer uh, afstopwerk deed in dat peloton. Ze hebben er allemaal aan meegewerkt. Aan deze overwinning van Marianne Vos. Vos die zojuist echt door iedereen zo'n beetje gefeliciteerd werd. Want dat is wel zo. In het vrouwenpeloton. Gunnen ze het Marianne Vos ook wel hoor. We zagen een Française Pro Prevot die rijdt voor Rabobank. Ploeg. Noten van Vos natuurlijk door het hele jaar heen. Annemiek van Vleuten natuurlijk. Die Vos weer eens een keer om de armen valt. Prachtig hoor. Ook zij kan meedelen... ...in dat uh, Olympische succes... ...van Marianne Vos. Nog even de uitslag. Marianne Vos op de eerste plek. Dan Armidster, tweede. Olga Zabelinskaya. Derde bronzen medaille. Twee seconden achterstand. Uh, dus ze is gewoon losgereden in die sprint. Dan Ina Teutemberg uit Duitsland. 27 seconden... ...achter het uh, kopgroepje. Eindigde zij als eerste van het peloton voor Bronzini, Johansson, Olds, Ferrand, Prevo, De ploeggenoten dus van Vos. Dan is met de vocht de Belgische op de negende plek. En daar hebben we... Oude Bianik uit Frankrijk op de tiende plek kijk ik nog even verder naar beneden. Daar zie ik Annemiek van Vleuten staan op de veertiende plaats. Die uh, deelt dus absoluut in de vreugde hier. Maar wat maakt Marianne Vos het fantastisch af? Ik kan het niet genoeg herhalen. Ze doet het hier, ze doet het waar iedereen het verwacht. Zij pakt Olympisch goud en zo meteen die huldiging, het Wilhelmus. Mooi op de mol, zo vlak bij Buckingham Palace. Koos Moerhout, wij zitten ook een beetje na te trillen hier. Dat mag ook gewoon, want we zijn Nederlanders. En je zei al als wielerliefhebber, maar ik denk als elke Nederlander. Want uh, de beste zijn en uh, winnen. Heel veel mensen denken dan van buiten sport, nou ja, die, die Vos, die wint wel. Maar dit is, uh, Olympische Spelen, we hebben allerlei sporten nu alweer gezien. Dit is toch nog eens iets heel anders. Hè? Dit, dit, dat moeten winnen, jaren het erover hebben. Iedereen die het van je vraagt, Hoe sterk is zij dan eigenlijk? Want is, is zij in dat opzicht ook gewoon een bijna on-Nederlandse sportvrouw? Ja, ze is, is echt de beste. Hè? Zowel fysiek als mentaal. Alleen uh, ook dat. Uh, je moet het wel elke keer weer opnieuw bewijzen. En iedereen kijkt naar jou en jij moet het altijd maar weer doen. En het blijft gewoon sport. Hè? Uh, je kunt een keer een mindere dag hebben of een keer uh, een verkeerde inschatting maken. En dan ben je ook weg. Uh... En, en je zegt, ze is fysiek de beste. Uh, te bedenken dat ze net nog maar gerevalideerd was, eigenlijk. Ik bedoel, anderhalve maand geleden kon ze nog niet echt goed fietsen. Nee. Maar uh, ja, dat, ook dat heeft ze weer in een heel rap tempo opgepakt. En uh, ja, daar, dat, dat tekent ook haar mentale weer, weerbaarheid, natuurlijk. En dat, uh, ja, dat, dat laat ze hier ook in de koers uh, zien. Ze, ze pakt de verantwoording waar ze dat moet doen. Op het, op het goede moment uh, zetten ze de sprint aan. Ja, maar uh, ook, ook de hele wedstrijd al. Hè. Ze, ze maakt de koers hard op het, op het moment dat zij dat wil. Ze pakt die verantwoording op. Uh, en begint deze ook het leeuwendeel van het werk. En naarmate die finishlijn dan nadert, dan begint ze ook te rekenen en na te denken. Af en toe eens een keer een beurtje over te slaan, of toch een beetje te bouwen om alles nog een keer te kunnen geven in die, in die laatste sprint. Wat kun je zeggen, inderdaad, de sprint, maar in, in deze hele koers... dat zij in alle opzichten uh, boven het veld uitstak. Want ze heeft inderdaad vanuit... Tuurlijk hebben die andere nelf, dames hun werk heel goed gedaan. Laat misverstand over bestaan. Maar ze heeft toch wel vanaf zo'n 50 kilometer voor de finish... echt zelf het heft in handen genomen. Hè? Mag ik het in één woord samenvatten? Ja. Gerechtigheid. Ja. En dat is iets wat in wielrennen niet altijd lukt, coach. Ik bedoel, wat, dat, dat is, wielrennen is iets anders dan alleen maar hard fietsen, hè? Ja, kijk, het, het is, uh, ja, kijk uh, hè, over een paar dagen hebben we de tijdrit. Dat is, dat is inderdaad wie het hardste rijdt, die wint. Maar ja, dit is, uh, hier komt ook nog een heel tactisch spelletje bij kijken. En zoveel factoren die jij niet kunt beheersen. Uh, die je wel allemaal in je plan probeert mee te nemen. Maar ja, dat plan moet je de hele dag door aanpassen. Dat begint al met het, uh, met het weerbericht. En uh, ja, ze heeft gewoon perfect gedaan. Ja, en Tom zei eerder al, uh, Cavendish en, en zijn ploeggenoten... die maakten gisteren eigenlijk de verkeerde keus toen, toen het groepje wegreed. dachten ze, nou ja, hè, toen gingen ze er niet achteraan. Maar Jan de Vos nam niet het, uh, nou hoe zeg je dat, nam het zekere voor het onzekere juist. Ja, misschien uh, ja, hebben de Engelse mannen daarin toch een beetje uh, ja, gedacht van... Uh, we, we, dat redden wij wel, alleen... Uh, ja, dat was gewoon een hele alliantie eigenlijk tegen, tegen de sprint van, van Cavendish. Want iedereen ja, wist gewoon, hij is de te kloppen, want in, in, in de sprint ja, kan er eigenlijk maar één winnen dat is Cavendish. Ja, laten we trouwens wel even vaststellen dat nu de Britten wel een, ja. een zilveren medaille hebben. Daar zullen ze ook heel blij mee zijn. Die zijn ook een beetje verlost nu, <laughs> na nou, zo'n 36 het uur het echt trauma. te spelen. Dat het al als een zucht van verlichting gaat, dat zij die, die zilveren medaille hebben. Je zei het al, zij is de te kloppen vrouw. Uh, Gio zei na afloop, je ziet ook wel dat ze het haar wil gunnen. Want sporters hebben ook wel gewoon respect voor elkaar. Die zullen toch ook vanavond wel tegen elkaar uh, stiekem zeggen... jeetje die vos, dat is toch echt de beste, hè? in allerlei talen. Hè? Ja, dat is ook zo. Kijk, ze is, oh, ja, Overal waar ze start, is ze topfavoriet. Uh, hè, dus Het is niet iemand die de wedstrijd steelt... of die, de, die per ongeluk een keer een wedstrijd wint. Uh, hè, ze, ze laat het gewoon keer op keer zien dat ze gewoon de beste is. Uh, de, Onlangs onze weer, die, die, de vrouwen, de ronde ja. van Italië voor vrouwen. Met vijf, zes ja. etappes. Ja. ja, en op een ongelooflijke, ja, Merxiaanse wijze eigenlijk. Hè. Nog één ding, als Bradley Wick de Tour ja. wint... dan deelt hij heel veel complimenten en eh, ook financiën uit... aan die mensen die zo hard voor hem gewerkt hebben. Eh, vandaag zullen de lofuitingen ook naar de andere Nederlanders gaan... Maar wat houden die daar uh, gevoelsmatig, denk je? Hou je er iets aan over in die zin? Dat je dan zegt, ja, maar ja, ik heb toch heel hard wat in een andere koers nogmaals, je wordt er ook voor beloond, zeg maar. Deze koers niet echt. Nee, maar ja, dit straalt zo op haar af. Dat, uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat Marianne ook maar een halve seconde aan geld heeft gedacht vandaag. Nee, maar ik bedoel meer, de andere Nederlandse vrouwen hebben fantastisch gefietst. Hebben allemaal de hun de tour, werk gedaan. Bij en, tour, en bij de, de, krijg de Tour je de krijg je dan de afgelopen deel van de opbrengst, zeg maar. Is gewoon je werk even onwaardiger zeg, gedaan. Hier heb je ook je werk gedaan. Maar verder is er niks te verdelen. Toch? Nou ja, ik, ik weet niet hoe dat er nu allemaal me voorstelt. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat de uh, NOC uh, een premie heeft. Uh, dat de KNU een premie heeft. Dus uh, daar zal uh, ongetwijfeld uh, wel iets mee gebeuren. En jij constateerde nog iets. Want toen het peloton hard aan het rijden was... zag jij iemand van de Rabo ploeg van, van Marjon en Vos vooraan... die het een beetje aan het ophouden was. Dat ja, gebeurt dus ook in zo'n koers. Twee landenkoers. De uh, ja, ja, eerste, anne van Vleuten. Ja. Uh, ja, maar die is Nederland. Die mag het. Die had er ook al in de shirt. Uh, uh, ja, Lisbeth de Vocht uh, van België. Die, ja, die demareerde eerst. En die zag dat ze niet wegkwam. En uh, toen uh, ja, maakte ze ook geen aanstalt. In ieder geval om het tempo hoog te houden. En zij, ja, zij rijdt ook voor de Rabank. Maar gisteren hebben we natuurlijk die discussie ook gehad met Oostenrijkers. Die ineens heel hard voor Engelsen gingen rijden. Omdat ze het hele jaar dat gedaan hebben. Uh, als buitenstaanders buiten het wielrennen. Denken we altijd: nou, dat mag het hele jaar. Maar nou even niet. Die, die, die, je rijdt voor je land. Of zijn wij daar dan toch een beetje toch op anties de oude wedstrijd? in? Ja, maar je moet dat ook niet overschatten. Hè. Kijk, uh, op het moment dat, dat Lisbeth dit, dit, dit doet. Hè, en dat menen wij dan hier van een afstandje te zien. Uh, ja, is het al op het moment dat, uh, dat ze never nooit meer gaan terugkomen. Dus wat dat betreft uh, maar gaat dat het verschil absoluut niet maken. En, uh, nee, dit is uh, een, een, een wedstrijd uh, om door een ringetje te halen, denk ik. Als we naar de tijdrit, we gaan er weer verder kijken. K kan met de flow van dit, kan de tijdrit dan ook nog iets gaan betekenen? Ja, je weet het maar nooit. Kijk, ik denk niet dat ze zo topfavoriet is voor de tijdrit... Nee. als dat ze dat was voor vandaag. Uh, dus ja, dat, uh, ja we, we gaan het wel zien. Ik, uh, ja, Laat ze ons maar weer verrassen. Nou ja, goed, dit was... En geen verrassing in de zin, ja, ze was gewoon topfavoriet. Maar dan in, in de tijdrit uh, ja, zijn er weer andere uh, favorieten Maar bij. 24 uur geleden had Engeland al zijn eerste gouden medaille. Die hadden ze niet. Nu hadden wij onze eerste. Gisteravond niet met het zwemmen. Maar nu hebben we hem wel binnen. Hè. We zeggen het er maar eens één een keer. Marianne Vos wint met overmacht de wegwedstrijd. Voor de Engelse Armitsted en Zabelandskaya, de Russin die derde wordt. Koos Moerouw, dank uh, dat je hier was. Jij gaat naar het hockey vanavond. Ik ga eerst even ondergronds. Ik zit hier de laatste dagen ja, meer onder de, de grond. Meer onder de grond dan boven de grond. Veel reizen hier om overal op de bestemming te komen. Maar het openbaar vervoer werkt prima, moet ik zeggen. Dus uh, we gaan weer eens ja. kijken of dan we nog ergens... Volgens mij, als jij uh, nu weggaat, dan haal je die wedstrijd wel... vanavond voor Groot-Brittannië in het hockeystadion. Dankjewel dat Dank dat je hier wel. Je wilde zijn. En veel plezier nog de komende dagen met ook al die andere sporten. de Dan gaan wij naar het uh, nieuws in Nederland. Uh, ze zijn hard aan het werk, namelijk in Sleenaken in Limburg. Na een uh, zware regenbui is het water daar in de rivier... in een half uur tijd anderhalve meter gestegen. Dat heeft u ongetwijfeld al meer gehoord hoort vandaag. Veel modder, auto's die weg werden gespoeld en restaurants en hotels in de buurt die door het water verrast werden. Colette van Nune, nam Al de hele dag is Wim Teube keihard in, aan het werk in uh, zijn hotel restaurant de Sleenaker Vallei. De brandweer is nu bezig om de stoep schoon te spuiten. Zijn ze binnen ook al geweest? Nee, de brandweer komt niet meer binnen. Daardoor hebben wij uh, onze eigen medewerkers een heleboel vrijwilligers voor. Ja. En de schoonmaakbedrijf is inmiddels ingezet door de uh, verzekeraar, maar uh, ja, de harde materialen krijgen we goed schoon, de vloeren, ja. de keukenvloeren en zo ook. Maar het restaurant en de hele lounge, eigenlijk waar uh, het verkoopgedeelte zich afspeelt, ja, daar kan ik niks mee komen de komende dagen niet. Dus. Wat ik nu kan zien is het heel erg, maar wat ik nog niet kan zien, dat lijkt me nog veel erger, de muren zullen volgetrokken zijn met vocht. Ja. Het heeft toch een halve meter tot 80 centimeter hoog gestaan. Kunnen we even binnenkijken of heeft u helemaal geen zin meer in? Ja, ik heb er nog wel zin in. Dit is nog steeds ja. mijn bedrijf. En uh, we willen heel graag weer klaar zijn, dat we open kunnen. Ja. Voor onze gasten. Maar er moet heel veel... Uh, letterlijk nog heel veel water uh, naar buiten, zoals u ziet. Het ja. ja, is dus modder. We zijn binnen met drie waterstofzuigers bezig. Om, uh, om af te voeren naar buiten. Ja. zoals u ziet, het hele pand is leeg trouwens. Uh, hier valt de schade zo, zo te zien mee. Hier heeft alleen, u tegels. Alleen, uh... Het petit restaurant was dit jaar. Ik moet het op het bordje lezen, want ja. verder kun je het nergens meer aan zien. Nee, men is helemaal leeg. Maar hier de muren. Kijk, het heeft hier toch zo hoog gestaan. Uh, zoals je hoort, zijn je met mannen bezig om de boel vlot te trekken. Hier de En dan de keuken. Maar hier ook. Al onze techniek, dus alle uh, koelingen, alle uh, ovens, uh, uh, stroomvoorzieningen, ja. alles uh, uh, aangetast door het water en waarschijnlijk niet meer bruikbaar. Je dus zijn ze de vrieskisten aan het leeghalen? Ja. Nee, nee, denk... En vanochtend toen ik hier kwam, toen uh, hoorde ik uw collega al alle gasten afbellen die eigenlijk zouden komen? Ja, dat klopt. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk open te gaan. Maar, uh, maar vooral nog ligt de prioriteit bij het opruimen en schoonmaken. Want dit is het restaurantgedeelte? Dit, dit is het restaurant. Hier, doen dus wij hier eigenlijk... zaten de mensen gisteravond ja, te, eten. Hier zaten mensen te eten. Toen het ja. gebeurde nog ook. En toen kwam het vier, ja, er zaten nog vier gasten aan tafel. En Daar kwam het water opdoen naar binnen in de eerste instantie. En uh, toen werden wij gebeld. En wij waren nog geen drie minuten later te plaatsen. Toen stond dat 10 centimeter hoog, in de hele zaak. En toen ben ik naar binnen gegaan om de gasten te evacueren. Ja. En vervolgens binnen twee minuten stond het 85 uh, centimeter hoog. Dus het was echt een vloedgolf. Ik heb er geen andere woorden voor. Ja, ongelooflijk. De schade in Limburg. Een verslag hoorde u dus van Colette van Nuenen. En wij keren weer terug naar dat prachtige moment van nu. We kunnen het zien, 15 minuten en 8 seconden geleden... want er gaan nog fietsers over de finish komen. Marianne Vos haalt de eerste gouden medaille voor Nederland... op de Olympische Spelen van Londen 2012... door de wegwedstrijd te winnen. Zij gaat naar alle plichtplegingen. Huldigingen gaan wij natuurlijk allemaal meenemen met Wilhelmus. Maar we zijn heel blij dat we haar vader even al aan de lijn kunnen hebben. Meneer Vos, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd natuurlijk met uw hele gezin, want, want u leeft daar altijd ongelooflijk bij mee. W wanneer dacht u, eerst even toen ze met z'n drieën weg waren, wanneer dacht u dat, dat dat gaat wel wegblijven? Want dat was lang spannend, hè? Ja, nou, ze was, was wel heel enorm sterk en de ploeg ja, had goed gereden. Even kijken, even heel druk even hier. Sorry. Ja. U heeft allerlei ja, mensen om u heen daar, die u feliciteren Ja, nou, en de, de, kom de anderen komen net ook binnen, uh, Helle van Dijk ja. en, uh, uh, en Loes-Gunnewijk en zo. Dus dat is, even, dat is even heel druk en heel leuk. Ja. Wat kon u van die koers zien eigenlijk daar? Ja, we hebben op de tribune gezeten en we hebben heel, heel de koers gezien op een groot beeld. Ah, oké. Okay. Dus, dus u heeft dat, het zat echt... We uh... zaten wel in de regen en ik had alleen maar een t-shirtje aan. Maar... En heeft u er, dat, er al uh... gesproken? Ja, ja, we hebben ze net gesproken in de, de mix -show. En we, we, wat, wat zeg cordon, je als eerste? Alle cordons, cordons hebben we omvergelopen. Ik ben <laughs> naar de mixshow. En, en wat, wat, wat zei u als eerste tegen haar? Ik weet het niet. Ik denk dat ik alleen maar gefeliciteerd heb en vastgehouden. Uh, ah, en ik heb ik... veel gezegd, want uh, ja... En uh, super. En wat ja. zei ze zelf? Ja, ze is ze, zeer ze blij. Ze, ze, ze, ze heeft hier... Een, ...enorm naartoe geleefd en uh, ja, ja die, dat is een uh, heel gelukkig meisje. Een heel gelukkig meen. Nou, de, de, bent u ook maar even heel gelukkig en met de hele familie en uh, heel trots op uw dochter. Dat is heel Nederland al, maar u mag het het meest zijn met uw vrouw natuurlijk ja, en de, de rest de, van de familie. Ja, we zijn super trots. Dat uh, waren de al en als die je niet gehaald, dan waren we toch geweest, maar ja nou helemaal, het nou weet ik het eigenlijk niet meer, ik, nee, ik, ik het kan... kan het ook al nooit onder woorden brengen, maar de, ja nou helemaal niet meer. Ik had ook eerst een, een poosje Zitiaanke, denk ik. Nou, ga dat maar le lekker doen. U heeft er alle recht op. Wij danken u dat u even ons te woord wilde staan. En nogmaals Geniet er gedaan. vooral van. Wij ja, doen het ook. Dank u wel. Dag. En uh, Ondertussen is Leo van Vliet hier binnengekomen, de bondscoach van de mannen. Dag meneer ik, Van Vliet. mij zit iedereen met, een beetje met tranen hier. Ja, precies. Nou, want ik zit net te kijken. U ook een je beetje volgens mij. En u ook? Wa waarom? Wat, wat maakt het zo bijzonder? Want ik had het zelf ook, en ik heb het niet zo vaak meer bij sport, durf ik te zeggen. Maar er nou, kwam een te... moment dat ze over die finish kwam, dat ik ook even voelde, ik hoef gelukkig niks te zeggen nu. En ik zie het bij u nu ook. Wat, wat, wat, wat, wat nee, gebeurt er Ja, dan Ik was dan? altijd emotioneel als wielrenner. En ja, je weet gewoon wat een sporter ervoor doet. En uh, we hebben natuurlijk ook, we zitten de hele week in hetzelfde hotel, in het Olympisch dorp. Dus je, je leeft ook heel erg mee natuurlijk. En, uh, Heeft en, u voor... door... ja? en vooral zij, ja, zij is zo bijzonder uh, sportster. Heeft u en, er vanochtend de, nog gezien, bijvoorbeeld? Nee, vanmorgen heb ik ze niet meer gezien, want ik was laat thuis. En, uh, nee, maar die, ja, die dames die, die waren ook alweer op tijd weg. En, uh, hoe bijzonder is het, we hadden het er net met Koos Moernaut over... dat je de beste wielrenster van de wereld bent, dat weet dan iedereen... maar dat je dan ook wint op zo'n moment. Want daar zit nog zo'n grote slacht tussen. Wat, wat maakt dat, dat zij dat zo vaak kan waarmaken? Nee, maar vooral ook dat zij natuurlijk... die wedstrijd voor de dames was eigenlijk helemaal niet op haar lijf gesneden... Ze moest gewoon vroeg weg. Nou ja, je ziet hoe de dames gereden hebben met die aanvallen. Dat klopte helemaal. En als ze dan wegrijdt, op, uh, nou ja, volgens mij was het bijna 50 kilometer voor het einde. En dat is en niet maar... ideaal voor haar? Nee, nou ja, dat is wel ideaal. Maar als, als die ploegen die erachter rijden, ja. je moet heel hard rijden om weg te blijven. En, en leg ons even uit, waarom was dit parcours was het te licht eigenlijk? Nou ja, zij, de dames hadden natuurlijk liever, uh, net zoals de prof, negen keer eroverheen gereden. Maar ja, dan wordt de wedstrijd te lang. En, uh, en twee keer was voor hun eigenlijk veel te licht. Maar ja, die streep ligt 40 kilometer verder. Hè. En, huh? uh, maar ja, als je het dan op deze manier doet... ze is gewoon de beste wielraadster. En, en dat hebben ze laten zien. En wij, wij kunnen hier zien dat ze nu ook een knuffel van uh, Prins Willem-Alexander krijgt uh, bij de finish. Gio Lippen zei het, ook al iedereen eigenlijk in het peloton gunt het haar... Wij zijn hier allemaal... We, we, we uh, kunnen heel even naar Gio. Gio, kun jij zien dat uh, de Hoven koninklijke familie inmiddels bij Marianne Vos is? Ja, ze zijn er allemaal. En uh, ze kregen inderdaad een erg warme omhelzing, moet ik eerlijk zeggen, van prins Willem-Alexander. Maxima staat er ook bij. De kindertjes Pavos, die we zojuist uh, in de uitzending hoorden. De broer Anton staat erbij. Uh, Wintels, de, de voorzitter van de, van de Nederlandse Wielren-Unie. Ja, alles staat nu om Marianne Vos heen. En ze moet maar gaan uitleggen hoe ze het allemaal voor elkaar heeft uh, gekregen. Prachtig hoor, hoe ze dat uh, allemaal doet. We zagen zojuist inderdaad ook Loes Gunnewijk. Op 13 minuten kwam hij binnen. juichend letterlijk op de fiets. Ellen van Dijk daarna nog met de laatste groep op 15 minuten van Marianne Vos. juichend ook over de streep echt van duidelijk maken van jongens, wij hebben goud gewonnen. De ploeg heeft het allemaal gedaan. Fantastisch hoe ze dat hebben gedaan. Ik zei het trouwens als laatste maar dat klopt niet want op dit moment komen er nog steeds vrouwen over de finish. Inmiddels zijn we al 20 minuten en 35 seconden onderweg. Sinds dat gouden moment van Marianne Vos Sinds het moment waarop dit allemaal gebeurde hier op de streep. En ik denk nu toch wel dat het zo langzamerhand tijd gaat worden voor de huldiging. Ja. Als straks die laatste vrouw over de streep is gekomen, dan kunnen ze eraan beginnen. Dan kan het Wille Helmers hier gaan klinken op de mol We gaan het volgen. Ja, Leo van Vliet, iedereen gunt het haar. Hè? Ze is de beste, maar er zit nog iets bijzonders bij volgens mij. Dat iedereen dit Marianne Vos gunt. Wat is dat? Nou het bijzondere is natuurlijk, ze is natuurlijk vijf keer tweede geworden in de wereldkampioenschappen. En dat speelt natuurlijk ook mee als je zo'n wedstrijd rijdt. En, uh, ja, dat... en in Peking dat... redden ze het niet en nu eindelijk... Nou ja, ja, in Peking uh, weet ik het. Uh, ja, wegwedstrijd niet. Nou, is... nou, uiteindelijk op de puntenkoers ja, won ze wel, maar, maar de niet. wegwedstrijd stelden ze. Luister vraagje, want ja. we moeten naar het nieuws. Ja. Is dit voor het hele Nederlandse wielrennen ook een geweldig mooie dag? Ja, zij dus is natuurlijk een voorbeeld voor iedereen. En, uh, ja. Ik denk dat ik net zo blij ben als dat er een man zou in. Nou, klinkt eh, mooier <tie> kunnen we het volgens mij niet zeggen. Geëmotioneerde bondscoach van de mannen, Leo van Vliet, Koos Moeren houdt die even een overslaande stem had en ook uw presentatoren eh, zijn blij dat ze er even uit kunnen voor het nieuws om een slokje water te gaan nemen. Prachtige dag, Marianne Vos, Olympisch kampioen, wegwedstrijd 2012. Welcome to London.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 Hoogte Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportzomen. De mix van nieuws en sport. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Met Tom van der Kamp. Met Paulien, we hebben de orde binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen. En Pien. En Ed. En kollein ga ik ook bellen. En Lars bellen. En Suus en Jeroen, Thomas en Lisa bellen. En... Onbeperkt mobiel bellen met collega's. Nu gratis bij het nieuwe bedrijfsflexibele abonnement van KPN. KPN werkt voor ondernemers.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 Ontdek zijn album Home Again. Vol prachtige tijdloze sol. Home Again van Michael Kimanuka. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. Dit is Radio 1.